met het NOS Journaal. Bij de aanslag van gisteren op een café... ...is een Nederlandse man zwaar gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het ministerie onderzoekt of er nog meer Nederlandse slachtoffers zijn. Bij de aanslag zijn 14 doden gevallen. Vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort... ...en vier andere buitenlanders van wie de nationaliteit nog niet bekend is...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 Tunesië wil dat Libië onmiddellijk stopt met aanvallen op Tunesisch grondgebied. Gisteren trokken troepen van de Libische leider Gaddafi de grens over om opstandelingen te verdrijven die een grenspost hadden overgenomen. Er zouden aan de Tunesische krant van de grens ook artilleriegranaten zijn ontploft. Bij de gevechten zou zeker één Tunesiër zijn omgekomen. De regering van Tunesië eist dat het Libische bewind per direct een eind maakt aan de schendingen van het Tunesische grondgebied.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 De dames voor u hebben het alvast gezwaard, dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Het kan geen kwaad, dit is mijn hart, mijn en hart, de dames voor u hebben het al vastgezwaard, dus wees maar lief, het kan geen kwaad.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 Per amore, hai mai fatto niente, solo per amore, hai sfidato il vento, gedaan. mai, diviso il cuore stesso, pagato heeft riscommesso, dietro a questa mania che resta solo. See you.